De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag Madame Veritas. Het regent buiten Pipersteulen. Oh, goedemorgen, pa. Niks goedemorgen en rotmorgen.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 Koos je de handel? Hoe doe je dit nou? Koos je de handel. Je moet natuurlijk vragen of ik jetwerk kwaad. moet. Ze dat nooit. Ik heb van mijn leven een nood gejat. Ja, jo, je, je, je, je hebt van je leven niet anders gedaan. <laughs> maar je weet wat er geschreven staat, jongen. Gij zult de anderen niet in uw zelven spiegelen. Waar staat dat geschreven? In de Bijbel, zeker ja. En als het er niet in staat, had het erin behoren te staan. Het is namelijk een waarheid, het is dus een koei. Nee, ik, euh, ik moet een auto kwijt. Van jezelf? Dan begint hij weer. Tuurlijk van mezelf. ja Nou ja, Sorry, pa, maar ik wist niet dat je een auto had. Ik, ik heb hem gewonnen, een tijdje geleden. Ik zat te pokeren met de administrator van ons te huis. Uh, Buitengewoon spannend. Sam uh, bezit tegen het manen. Ik had een prachtige kaart. Ja, ja, maar stel je naar voren die administrateur in jouw bezit gewonnen had, Wat had hij dan gekregen? Pauw, pantoffels. Maar goed, ik heb gewonnen. En nou zit ik met die auto...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 Maar nou, ik wil het enige wat je hier zit te doen is de kranten te spellen. Ik heb hier met Harry afgesproken, papa. Gaan een kaartje leggen. Oh, uh, uh. hoe laat komt hij? Elk moment. Hoezo wil je meedoen? Nee, nee, dan wou ik graag wegwezen. Ik krijg uitslag van die zwagen van jou op een hele rare plek. Morgen leuk. Te laat. Altijd weer te laat. Ik ben precies op tijd. Ik had het niet over jou, Brok overbodig. Ik had het over mijn eigen. Dat zie je er trouwens uit. Dat zie je eindelijk weer eens een keertje te graag gesodemieterd. Ik weet niet of u het weet, maar het regent buiten. Nee, nee, nee, dat was mij niet opgevallen. Uh. Oh, als ik twee woorden begin en praat, klapt hij alweer dicht. Wat je neus voor dicht, ouwe? Weet eh. u wat u is? Wat, alsjeblieft waarschuw je gaat niet te ver. Is ziende blind, dat is wat u is. Ziende blind, net als alle andere mensen. Nou, kom, pa, ga jij maar eventjes wieberen. Ik kan naar haar in die kaart. Ga zitten, maar, haar. ik geef.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 Miljoenen mensen laten dorst. Ik bijvoorbeeld al jaren. Jij hebt stress, Harry. Huh? Volgens mij heb jij stress. Ach, wel, nee. Jawel, jij hebt hele zware stress. Jij moet er tussenuit wegwezen. Ja, en lekker lang en ver mogelijk. Ja, waar moet ik naartoe? Het is overal hetzelfde. Als de bom valt, zijn we allemaal op je Zit ik toch liever in bij die dorp, dan hier? Nou, hoe zit het? Gaan we nog kaarten of niet? Ja, want dat die bom valt, staat vast. Niet dus. Nou, dan gaan we weer verder met de rand. Het... Nou, het is toch niet te geloven, hè?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 Niemand weet wat de toekomst brengen zal. en Je kan toch niet vrolijk wezen als je niet weet hoe het verder met ons zal gaan? Madame Veritas, voor raad en daad. Sorry? Hey, hey. Jij wilt toch weten hoe het met je toekomst gaat? Ja. Het staat hier in de krant. Madame Veritas, voor raad en daad, erkend helderziende. Van 11 tot 6, Droeversteeg 69. Droeversteeg 69?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 Die het dan van die mysterieuze verhalen dat je dacht. Oeh, wat oeh. Huh. hè? Huh? Huh? nou gewoon oeh. Oe, uh, ge uh, eh. Ik geloof er natuurlijk geen pest van van al die verhalen. Dat is allemaal onzin. Ah, en, en toch lijkt het mij geen gek idee. Ja, misschien is het alleen maar om te lachen. Maar dat knapt in ieder geval je humeur wat we op, Harry. Ah, Zo'n mens kan mij toch niet vertellen hoe het met ons verder gaat. Waarom dan niet? Nou, uh, ik weet het niet. Uh, Misschien dat Huib er wat meer van weet. Ik zal hem gaan opzoeken, want kaarten doen we toch niet meer. Weet jij, zolang ik moet fietsen her, dan zal ik even voor jou gaan vragen of er niet wat voor je is. Ik loop even met je mee, jongen, want ik denk te weten waar die criminelen uit hangt. Als jullie dan toch naar de kroeg van Toon gaan, dan loop ik wel even mee. Maar stalling dan? Hou toch dicht die handel. Waarom zij je zorgen maken? De bom valt toch?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 Ik ken dus een voorspelbaar media. Ja, als je het over de televisie hebt, dat ben ik niet eens. Het is dus tegenwoordig zo voorspelbaar als de pest. Nee, oud. Ik heb het over een vrouw, hè? Right? Een madame. Een lady. Grote klasse. Ze voorspelt de toekomst, kan de kaart lezen, noem maar op. Waar heb je dat mokkel opgestort? Ah, weet ik, als ik je dat vertel, ik heb het arme heb moeten vluchten. Ach. En er kwam bij mij toevallig een etagevrij zodoende. Vluchten? Ja, vl ja vluchten, dat is toch duidelijk?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 Ik ben een ander mens geworden. Ik kan jullie gewoon niet vertellen wat het is. Dat moet je meemaken. Jullie zouden het allemaal eens mee moeten maken. kijk wel uit. Een oude man als ik. Wat heb ik dan nog voor een toekomst? Ik zie het. Ik zie me er al zitten met een mens. Ik hoor dat mens al zeggen. Geef me, mij uw hand eens. Onder deze lamp, ja. Oh wat erg. Oh jee. Wat verschrikkelijk. Oh een grote houten zwarte kist. Groom. Veel kransen. Orgelmuziek. Oh, haalende mensen. Eén mij staat niet te halen. Dat is die bloedhond op mijn neus thuis van dichtslag. slag. Ik zou ter plekke een tak van een broer te krijgen, weet je dat? Ja, had ze wel gelijk gehad? Ja, je zoekt maar naar een ander. Ja, iemand die, die erin geloven wil eigenlijk. Een soort sukkeltje, dat moeten we hebben. Kijken jullie mannen, man? Eh, nee, we hadden het even over jou eigenlijk. Huilen. Nou goed. Uh... Oh, nee, nee, nee, nee. Nee ik, euh, nee, ik ga daar niet naartoe. Eh, laat me nou toch een afspraak voor je maken, nee. Harry. Het helpt echt, geloof me. Nee, nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. En, en, en zeker niet alleen. Dat Dan gaan we met z'n drieën. Pijk, jongen, geef jij dan nog eens even vet weg. Wanneer slaat jouw kelas dicht? Echt, ik weet het niet. Hè. Nee, nee. Nou... Dat is het dan? Beetje eng. Ja. Waar zou ze zitten? Maar, uh, waar is dat mens? Nou, weet ik veel, ze zal zo wel komen. Is hier anders weinig veranderd sinds dat bordeel? Kom op jongens, we kennen nou nog terug. Jij blijft. Nee, gaan... Je luistert naar wat je te wachten staat. We zijn hier voor niets dat hij alleen met je meegelopen. Ga u zitten? Ik ben madame Veritas. Ga u zitten? Zullen ja. ja, kraken? Ze heeft het echt uitgedaan. Hij uh, kan het misschien bij mevrouw, juf? Ik zie geen pest. Uh, me mevrouw, madame, het, uh, het gaat dus eigenlijk om mij. Dat weet ik. Het gaat om... Ja, dus dan wou ik eerst even informeren naar de kosten. Niet loelen, schieten. Uh -oh. huh? Ik ai over mijn bol. Ik ai over mijn bol. En ik zie hoe... Mooie kunst. Ooh. Natuurlijk, mooi. Jij ja, zit pal voor de neus. En ik zie, ik zie... Met moeten niet zien. Ik zie uw naam. Harry. Gary is uw naam. Zeg maar, dat klopt, dat klopt. Nou, haal nou toch eens even verder in je kop, jij. Maar hoe wil dat dat ik zeg? Nou, ja, niet hoe, hij moet zijn kop houden. Oh. A, fokker, Fokker, zeg, ben ik ook in beeld? Nou.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 Dan heb je uh, oh. vast verkeerd gezien. Fokker, daar ben ik dus. Geil, intelligent, ja. Maar, Schomber. Geil, Schomber. Ik zie huis niet goed. Huis niet goed. Want ik zie, ik zie fietsenstalling. Ja. Is vreemd. Harry heb geen fietsenstalling. Nu, no, nu, no, no, die boeken. Uh, fietsenstalling niet goed. Schomburg, Schomburg. Ja, dat is nou allemaal. Nou, dat weet ik zelf ook wel, maar de. de. de. de. die komst. Weg uit huis en fietsenstalling. Weg, ver weg. Toekomst goed, heel goed. Ik schie keld, reizen en keld. En keine zorgen, nicht zorgen voor die toekomst. Ik schie werk. Werk?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 Ze geloven er niet in, hè? Ja, maar ze willen dolgraag weten hoe het allemaal verder gaat, rijdt. Hm. Ze gaan wachten op wat jij ze hebt voorspeld. En al komt het nooit van zo langs als ze leven uit, alleen het wachten al is een genot. En hoe langer het wachten, hoe groter het genot. Rijd. Ja, Als ik jou zo hoor, had ik net zo goed kunnen blijven tippelen. Gouwe handel, echt. Kunnen we even afrekenen? Je hebt het gehoord, hè? Je moet er eens uit. Ja, en snel ook. Dat mensen hebben het zelf gezicht. Ja, dat mens. Ja, dat mens van Farida, sorry. Nou, hier. Nou, kijk, ouwe, moet je misschien zitten? Doet alsof er niks is gebeurd. Ze wist je naam. Je naam wisten, zo even uit een glazen bol. Ja, ja. En van die fietsenstalling en van het huis, alles wisten. Zelfs hoe je je voelde. Sjoembala. Schoenbe. Geil Sjoembala. Ja, goed. Ik zeg ook niet dat het niks was, natuurlijk. Ja, ik begrijp er ook geen sodemieter van, maar toch. Ja, alles komt goed, zei ze toch? Zei ze, dat heb je, ja. ja, dat zei goed. ze. Dus jij zit, zit, zit voor je rest van je leven gebaat of voor je twee geldjes? En natuurlijk moet ik ook weg, uit deze sombere rotzooi. Het is niet dat ik niet wil, als mijn toekomst verderop ligt, oké, okay, dan wil ik er best naartoe. Maar hoe kom ik daar? Vervoer, begrijp je, ik heb geen vervoer.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 Ja, ik, ja, ja. Ik wist niet eens dat hij een rijbewijs had. Je rijke maar, ik was de eerste. Moet alleen verlengd worden, is nou al verlopen. Sinds wanneer? Dat was in 1934, ja, 1934. Ah, zeg, waarom verkoop jij je auto niet aan Harry? Nou, ah, ik weet, ik, hè? Nee, ik verkoop hem natuurlijk liever aan een sympathiek persoon. Wat wordt hij dan met een auto? Rijden? Een heel end wegrijden? Een auto zou wel comfortabel zijn natuurlijk, niet, hè? hè? Maar ik weet niet of ik van hem een auto wil kopen. Het is natuurlijk een prima karretje auto dan... Niet zo nieuw, maar nauwelijks in gereden. Nee, nee, een auto had aantrekkelijk geweest, maar niet van hem. Nou, daarom is hij aan de dure kant, honderd piek. Pa, ben je nog gek? Ja. Is toch veel te weinig voor een auto? Akkoord, honderd piek. Misschien, nee, wacht even, geef Peek gelijk. 100 gulden is niks, maar... Yeah. ...maar te maken duizend frank voor het gemak. Voor 100 piek wil ik kijken. 500. Honderd. Dan boten we de vis. Eerst zien, dan betalen. Nou, vooruit, oké. Okay. Ik haal hem wel eventjes voor jou. Hij staat hier eh, vlakbij. Kijk eens aan, Harry. De zon gaat schijnen als jij dat wilt. Voorlopig regent het nog buiten. Ik moet het meer zien. Ja, zie eens, eens koper. Neem het maar voor mij aan. Ik ben zo terug. Hij laat wel op zich wachten. Het was toch vlakbij, zei hij? Dat ding heeft natuurlijk een tijd niet gereden. Een auto voor 100 piek. Veel vertrouwen heb ik er niet in. Harry, die oude kent de waarde van het geld niet. Geloof mij nog.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 100 gulden. Ja, nou, wacht even, ik wou eerst. Uh, Boter bij de vee. Nou, Beslist nou, Harry, want hij is zo doorverkocht hoor, voor de dubbele. Voor meesters 1000 gulden, alstublieft. Ik doe het. Verdomd, ik doe het. Zal ik je bij uitzondering eens voor één keer vertrouwen houden? Wegtrekken. Weg uit dit sombere dal der is. Hier. Hier zelf. 25, 40, 75, 90. 1, 2, 3, 94 gulden en 65 en en centjes. Meer heb ik niet, mijn laatste geld. Ja, ik zeg je wel, Maatje. Als je belooft gelijk te vertrekken, hier zitten sleuteltjes. Hij is voor jou en daar was dat ermee. Toon! Toon! Huh? Uh, hoe heet het, paard ook weer? Dat uh, niet verliezen kan en toch 30 keer mijn inzet uitbetaald. Ik wou even gokje wagen. Harry, jongen, ik zal je missen soms. Stuur eens een kaartje. Ja, ik ben nog niet weg. Ik moet eerst wat korte toch maken en daarna een plan. En ik ga nu even naar mijn auto kijken, jongens. Ja. Aie. Neem een la met veel bomen. Peek, jongen. Geef jij je oude vader wat te drinken. Geef mij er dan maar eentje van jou. Jij bent de man met het kapitaal. kapitaal is weg. Maar ik beloof je, als dat paard wint, mag jij een huisje kopen. Kom er nu even bij, jongen. Dat zijn weer twee kruisen van jou. Ja, de je kaart is een vaatdoek vandaag, net als je moeder. Die speelt ook altijd vreselijk. speelt altijd aan het begin van de week de hele huis met geld aan me. En maakt klagen dat ze tekort kwam. Ik, ik ben er even met mijn kopje bij. Eh. staat hier nog steeds? Pa, hij holt nou al een uur om die wagen heen. in plaats van erin te gaan zitten en weg te rijden. Dat verbaast me dan niks. Hoezo niet? Want dat krenkt dat, kre dat rijdt al jaren niet. Wat? Dan wat ik zeg. Heb, heb, heb jij, Harry, een auto verkocht die niet rijdt?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 Zelf vermixen in die tank en je rijdt voor nul centen van hier tot Tokio. Ja, maar deze auto niet. Nee, gek, hè. Dat is zo... Ik heb het dus geprobeerd, maar nakko. Ja, nee, mooie kunst. Je hebt de motor kapot gedraaid bij die troep. Nou, Harry zal lachen. Ik heb het hem toch gezegd, de oh, goede man. Oh, hoe heb je die auto trouwens hier gekleed? te duwen. Het is dus een klein stukje, was het. Er kwam er, toevallig kwamen er twee lekkere meiden langs. Nou, die willen een oude man wel even helpen. Dus zij duwen en ik erachter lopen gemakkelijk hartelijk gezicht over een gezicht je, daar is harry jou moet ik even hebben wacht even nou als je blus weg, weg piraat ben je weer terug gaan zitten in kater hier hij mee, gaan. doet het niet wie die auto van alles geprobeerd maar hij doet het niet dat is jouw probleem is dus mijn auto niet meer alles losgemaakt en vastgezet maar helemaal niet oh niks. ja hop, maar dat ben jij meteen je ja nee wacht even dan ben je dan ben je, dan ben je garantie verspeeld Hè, nou Sper, doe je mijn kaart af? Jij hebt me te houden en heel erg beledigd. Ik wil mijn geld terug. Ik wil onmiddellijk mijn geld terug! En die koffiemolen kan je houden. Harry, Harry, denk je niet zo op oh, als je denkt? hem? Geld terug, ouwe, of ik breek al die verkalkte botten zo, van je. Oh, zo, zo. Wie denk je dat daar voor mij, gevulde koek? Dat zal ik je vertellen. Ik heb namelijk iets meegenomen uit die auto... waar ik je graag aan zou willen voorstellen. Wat <tie> dat mag dat nou bijzien dan? De krik. Oh. Harry, niet rik. Hey, hey. ik, ik zou je maar willen. Zes zes nou. Ik wil je terug betalen, krik. Ik heb het, ik heb het geld niet meer. Krik, dat krik, krik. Ik heb, het, ik heb het op een paard gezet. Dat zal je zien dat hij verliest. God, ze ik klagen. Als hij wint, dan gaat geld terug. Ik heb het niet. Maar ma, zijn hand is los. God, ze gedankt in de lucht. Doe nou onmiddellijk die kniffer. Denk aan mijn peacemaker. Ik heb mijn dingens aan deze kant. en Help! Daar hou je Stop daar. Stop Oké, oké. Okay, okay. Goed, goed. Mijn mijn vier. Hier, kijk. Kijk voor. mij. Hier, wacht eraan. 100 Hier. 1, 2, 3, 4. Geld te zien. 100 Rustig houden. God, nou, zijn je kijk, zelf weg. Mijn ouwe loslaten. Op zo, Dimitri. Dat betaal ik zelf wel. Jij Kom, bent gepreid is dubbele whisky. Met ijs. Vanille. O, chocolade. Is het nou wat een keertje afgelopen? Nee, hij heeft een Ik heb alleen maar ellende van je. Alleen maar ellende. gulden pleiten. Jij bent een goed mens, een goede jongen. Ja. Ik, weet, ik herken die in de wieg Jij weet wat je vader hebben moet. Je nee, van narigheid ben je, dat is het. Als ik dood ga, jongen. Als ik dood ga. Ja, dat mag wel even. Jouw oude vader... Dan laat ik jou alles na mijn hele bezit. Ja, een paar oude pantoffels. Nee, hey. hey. Oh, Hype komt kom er voorbij zitten voor een vieren feest. Ja, van wie is die oh. auto die daar buiten staat? Die oude? Ja, die oude auto. Kun jij de naar schuilen, bokkenpoot? Hij de buiten, ouwe. Drift er buiten blijven, hè? Maar gewoon eens dus even weten van wie die wagen is. Nou, hij is dus eigenlijk wel ergens van Fokker. Ben je helemaal kwaad. die komt naar mijn kraai. Nee, ik heb hem verkocht aan die lalebel. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb hem net verkocht aan Peek. Ja, maar... Ja, ja, ja. zo, Peeki. Dus die wagen die is van jou, kom zo eens even is dat. met me mee. Ik moet eens even met je babbelen. Uh, nou, heel even dan. Ja, zo weer terug. Wat kan dat nou betekenen? Ja, dat... Uh, kijk...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 Moeten wij jouw bellen? Nou, schenk de glazen nog eens voor, jongen. En die auto? Nou, hij had hem zo wegslepen slepen als eigen Hij was dus van hem? Nee, hij was van mij. Maar nou was je van hem. Het is namelijk zo dat het een heel zeldzaam modelletje blijkt te zijn. Hij liep er al jaren te zoeken naar, hij kon zijn ogen niet geloven. Ja, maar je kunt er niet eens rijden. Wat dat nou maar een huip over, het is een hobby. Je hebt hem verkocht? mijn honderd gulden terug, ja.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 De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer. Harry Sacco van der Waade. Huip Ben Hulsman. Madame Veritas Bruni Henke. En Fokke Johnny Kraakamp Senior. Technische Realisatie Max Westra en Ad van der Ven. Régie Hero Müller